Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Het tekort aan technisch geschoold personeel op mbo-niveau... neemt crisisachtige proporties aan. Het NOS nu met Jan van de Putten. De bankpassen van 200.000 Nederlanders zijn vorig jaar uh, gekraakt voor skimming of phishing. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is met de nagemaakte bankpassen vooral in Nederland betaald. In 70% van de gevallen ging het om skimming, waarbij gegevens van een bankpas worden gekopieerd. De rest van de fraude vond plaats op internet met achterhaalde creditcardgegevens. Volgens het CBS zijn vooral hoger opgeleiden het slachtoffer. Ze zijn twee keer zo vaak slachtoffer als lager opgeleiden. En mogelijk komt dat door dat meer online aankopen, meer uh, transacties doen met hun creditcard en hun pinpas. En uh, misschien ook omdat ze vaak meer te besteden hebben... Dus daarmee zijn ze vaker slachtoffer van een frauduleuze poging. Afgelopen juni bleek uit de steekproef al dat steeds meer mensen het slachtoffer zijn van identiteitsfraude in het algemeen. Het aantal gedupeerden steeg van ongeveer 75.000 in 2007 naar ruim 600.000 nu. De steekproef werd uitgevoerd in opdracht van minister Plasterk. Het betalingsplatform iDeal kampt met een storing. Mensen die op internet iets willen afrekenen... krijgen een foutmelding te zien. Provider Aden zegt dat het door verschillende banken... is geïnformeerd over de storing. Die zou tot zeker 12 uur duren. De eigenaar van iDeal, Currents, was nog niet bereikbaar voor commentaar. De orkaan Vito heeft in het zuidoosten van China zeker twee levens geëist. Vito ging afgelopen nacht met snelheden tot 150 km per uur aan land. De orkaan ging gepaard met extreme stortbuien. Op sommige plaatsen viel 290 mm regen. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua heeft de orkaan gevolgen voor 3 miljoen mensen. De schade wordt geschat op bijna 120 miljoen euro. Bij een bomaanslag op een inentingsteam in Pakistan zijn zeker twee doden gevallen onder wie een agent. Ze zaten in een busje dat bij een ziekenhuis in Peshawar werd opgeblazen. Het team verzorgde inentingen tegen polio. Peshawar ligt in de grensstreek met Afghanistan. Die regio wordt regelmatig geteisterd door bomaanslagen. Geregeld ook op verplegers die kinderen tegen polio inenten. Pakistan is een van de drie landen waar de ziekte nog voorkomt. De rebellen, die om religieuze redenen tegen inenting zijn... proberen vaccinatieprogramma's met aanslagen te stoppen. Vanaf 1 januari kunnen bruidsparen trouwen in het bos. Staatsbosbeheer heeft een overeenkomst gesloten... met een bedrijf uit Oosterbeek dat arrangementen verzorgt. Bruidsparen kunnen tot voorlopig terecht op vijf locaties... waaronder het Boomkroonpad in Drenthe en de Weerribben bij Ossezeil. Er komen nog plaatsen bij trouwen op bijzondere locaties wordt steeds populairder. Een huwelijk mag alleen worden gesloten op een plaats die officieel door een gemeente is aangewezen. En het weer op steeds meer plaatsen zon, het blijft droog en het wordt 17 of 18 graden. Morgen verandert er weinig, vanaf woensdag toenemen de kans op regen, meer wind en lagere temperaturen. Jolanda van der Velde met een bericht voor treinreizigers met een koptelefoon op. Ja.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 Check .no. Vara, Radio 1, de Gids. fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Jaren van aansporingen om jongeren voor een technische studie te laten kiezen... lijken wat effect te sorteren. Op hbo- en universitair niveau groeit het aantal beta-studenten weer. Maar het middelbaar beroepsonderwijs blijft ver achter. Dat betoogt zo meteen Shell Topman Dick Penschop. De een zal Go Your Own Way noemen, de ander Sarah en derde Rhiannon. Allemaal hits van Fleetwood Mac en ze scoorden deze hits in de jaren 70. Vanavond staat de band in de Ziggo Dome. En we genieten zo alvast voor met liefhebbers als Tjerk Lammers en Stevie N. En de Fashion Weeks en de Catwalks zijn voorbij, maar wat trekken we aan deze herfst? Een kijkje in de etalage. En voor een blik in mijn etalage niet gooien. Surf naar degids.fm de spelers hadden een veldoverwicht, deden niet veel fout. Maar toch ging Willem 2 zaterdag in de Jupiter League met 1-0 onderuit tegen Emmen. Afgezien van de wedstrijd tegen koploper Dordrecht, presteert de Tilburgse voetbalclub in uitwedstrijden Stefas ondermaats. Het is volstrekt duidelijk: Willem 2 kan geen uitwedstrijden winnen. Waar of niet waar? Het is waar zegt Ruud Veeman, schaduwminister van Sociale Zaken, onze schaduwminister... en oud-burgemeester van Tilburg. Goedemorgen, meneer Veeman. Goedemorgen. U bent een groot fan van Willem II, u zit er trouw op de tribune... maar kennelijk ja. met weinig vertrouwen, want uh, ze kunnen volgens u... geen uitwedstrijden winnen. Waarom niet? Nou ja, dat is natuurlijk een hele uh, ingewikkelde vraag. Maar ik, ik, ik denk dat het voor een deel... Kijk, Willem II is een hele nette club, heeft thuis een heel sterk publiek... dus thuis zijn ze over het algemeen sterk en hebben ze voor een punt verloren... Maar uit is er iets van een underdog. Dat zit in deze stad. En gek genoeg, de meeste van die spelers komen helemaal niet uit deze stad. Maar dat is eigenlijk uh, een soort cultuur dat uh, je geïntimideerd bent. Of dat je. Ze vieren ook van amateurclubs. Ze hebben laatst uh, de beker van de amateurclub in Rijzig verloren. Ze hebben vorig jaar een amateurclub in Friesland verloren. Als ze uitspelen, komt er iets in die ploeg waardoor ze, laten we zeggen, uh, de, uh, niet, de, niet de, de guts of de heftigheid of de, het leg hebben. Om te kunnen winnen. En zelfs als ze naar het zuiden gaan, naar Fortuna Sittard bijvoorbeeld. Ja, dat wordt ook verloren. Kijk, eigenlijk is er maar één periode geweest. dat die cultuur doorbroken was. en dat was de periode van Ko Adriaanse. Hoezo dan? Dus toen, toen werden ze dus, jaar, meer dan tien jaar geleden. Toen werden ze dus uh, met Amsterdamse Bluff van Adriaanse. werden ze dus tweede. En toen werd, die, werd dat, dat, dat deemoedige blijkbaar afgeschud. want toen hebben ze dus ook veel uitbestrijding gewonnen. Maar daarna. Ik zit hier al een jaartje op tien volgens mij op de tribune. Bij de, bij de twee vocht dat allemaal heel goed, en dat vind ik leuk. Uh, is het uit altijd ongelooflijk uh, zwak en, uh, en geïntimideerd. En ziet het er ook niet goed uit qua houding en qua mentaliteit. Nee. Maar je kunt ook zeggen, het is verfrissend als een club zich fatsoenlijk gedraagt... dus zonder gemeente spelen, goed bezig is, en nu een aanpaarsend. Ja, maar willen winnen is toch ook wel, heeft ook met, met lef en een zekere brutaliteit te maken. Zeker in die, in die, in die Jupiler League moet je dus toch wel met opgeheven hoofd zo'n veld in Emmen betreden... ...en zeggen van ja, dit is een club die gewoon minder voetbalt dan wij, dat weet ook iedereen wel. En dan is het toch ondenkbaar dat je daar weer met zo'n slumieliger 1-0 weggaat. En ik denk dat ja, de grootste opgave van Jurgen Streppel is... Je, ...als je geen uitverstrijder, geen punten haalt, maar heel weinig word je natuurlijk geen kampioen. Dus de grootste opgave is dat die uitmentaliteit van Willem 2 die moet echt uh, veel meer uh, met, met, met uh, opgeven hoofd, meer met, met durf, met meer brutaliteit en met meer gevoel van, wij gaan hier de boel uh, uh, ...naar nou onze hand zetten. Want als, als, je, als je dat niet lukt... ...dan worden we ook in de Jupiler League worden we geen, uh, geen promotiekandidaat. Nou hoorde ik gisteravond Co-Adriaans op televisie vertellen... ...dat hij nog vrij is... ...dat hij weliswaar veel gebeld wordt de laatste tijd... ...maar Willem II had nog niet gebeld. Dat lijkt me dan een prachtige kandidaat... ...om weer even wat nieuw elan in die club te, te blazen. En dan Jurgen Streppel helaas. Assistent. Nou, even Strepland heeft dat natuurlijk heel, uh, heel behoorlijk gedaan. Je moet niet altijd maar denken dat iemand weer weg moet. Het was wel interessant, dat uh, ook uh, gisteren in de discussie op de televisie... ...ging het echt over dat je uit moet presteren. Hè. Dat is natuurlijk over de overwinning van Feyenoord op Vitesse. Je moet uitpunten halen, wil je meedoen aan de top. En dat is voor Willem II natuurlijk noodzakelijk. Wij hebben verreweg het meeste publiek in de League. Het is de zesde stad van Nederland. Dus je moet uitpunten gaan halen. En ik denk dat daar de grootste opgave van de staf van, van Willem II ligt. Maar u suggereerde tussen de regels door... dat het heeft te maken met de mentaliteit van de Tilburger. Afgelopen zaterdag stond er geen één Tilburger in het veld. Hoe kan het dan? Nou, Kieper komt er wel eens... en er zijn een paar die wel hierop gegroeid zijn... maar nou. het meerdere niet. Ja, blijkbaar zit dat dan in zo'n club? Dat is natuurlijk net zoals je al zegt... Feyenoord is een uh, werkclub... of Ajaard uh, is een creatieve club. Dan kan het met alles... die cultuur in zo'n club... Die is dus heel, blijkbaar heel sterk los, bijna van de spelers die er, erin zitten. Dat, dat, daarmee was het ook zo uniek wat Arians hier gepresteerd heeft. Want die heeft, laten we zeggen, daar een, uh, een, heel, een heel andere mentaliteit geïntroduceerd. Je had er meer aan moeten doen dan als burgemeester destijds? Nou, ik heb genoeg gedaan voor Wilm II. Mijn hart ligt er heel erg en ik vind het uh, fa fantastisch. Uh, ik heb elke keer met plezier uh, ga, ga, ik, uh, ga, ik, uh, ga ik erheen. Maar ik vind dat een zesde stad van Nederland hoort, natuurlijk, een Eredivisieclub te hebben. En als zodanig zeg ik, uh, dan moet je dus uit beter gaan presteren. Oud-burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg over de vraag waarom zijn, zijn Willem II eigenlijk geen uitwedstrijden wint. Hartelijk dank. Oké, okay. De Dariole.degids.fm. Als de stoel bedekt wordt door bladerdekens... Als er een eikel of een kastanje keihard op je hoofd valt. Als de winden waaien en de regen streamt. Ja, dan weet je het. Het is herfst. Maar dan kun je dat ook aan de winkel zien... want de herfstmode hangt in de etalage, nu dus. Verslaggever Robert-Jan Booy gaat op pad... met de Amsterdamse modejournaliste Anne Buis. Het is eerlijk gezegd wel een beetje irritant... als je hier volkomen vertwijfeld door de Kovelstraat loopt... op zoek naar een nieuwe jas en je kijkt om je heen. Overal zie je de kledingwinkels met die jassen... maar dan denk je van ja, wat moet je nou eigenlijk nemen? Nou, ik wil vast een hele lekkere dikke winterjas... want uh... Ik weet niet hoe lang de herfst duurt. Anne Buijs is zelf gekleed in het zwart, valt me op. Ze is modejournaliste. Modejournalisten zijn bijna altijd in het zwart. Waarom? Uh, iets tijdloos, misschien een uh, stukje stijl. Uh, kan de plank nooit mislaan met zwart. En uh, ja, zwart me, ja, hoort bij mij. Nou ja. We gaan hier even een winkel in, zou ik zeggen. Ja. Of niet? Ja, hier, ik, zeg maar. Mogen we die in? Ja, jij hebt de leiding. Ja, ik heb de leiding. Een hele grote zaak met overal kledingrekken. Wacht even, Anne. Die... We hebben hier een rode jas. Een rode jas. Dat, ja. dat, is, dat is Nou ja, Dat is dus wel leuk dat je dus nu wat meer kleur ziet ook in de winter. Maar dat dit is... lijkt meer een damesmodelletje. Dat klopt, dit is een damesmodel. Nou, wat grappig is om, om hierover te vertellen, is dat het... Uh... Wijd valt. Jassen, winterjassen vallen wijd dit jaar. Je hoeft niet oh. iets getailleerd te doen. Ronde schouders en ja. je oversized is eigenlijk. Als je echt een hele jas wilt kopen, dan koop je een oversized jas. Ook met dikke schouders. Ja, ook met dikke schouders. Wacht eigenlijk even, dat denkt, is jaren tachtig met die schoudervullingen. Weet je wel? Ja, ja. Nou, dat Toen is was dus het ook nodig. een beetje crisis, trouwens. Ja, ja krijg nou, je dat? Kijk, zo krijg je dat. Dus wat je, waar dat eigenlijk over gaat, is uh, de tijdsgeest die daarbij hoort. Het idee van dat het zwaar is. En dat je, je eigenlijk een beetje wil verstoppen, een beetje wil knuffelen, een beetje wil vasthouden, ergens ja. in wil verdwijnen. Dus daarom heb je zo'n grote jas die dus niet getailleerd is, maar je ja. wil er gewoon in verdwijnen. En je ziet het ook aan de stof. Dat is een beetje een soort van, ja, viltachtig, uh, ja. Ja, ja, ja. En uh, hele aaibare stoffen. Het gaat ook heel erg over natuurlijke stoffen dit jaar omdat er natuurlijk heel veel digitale ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen tien jaar... zie je een soort tegenreactie dat heel veel mensen nu weer op zoek zijn naar warm wol en jassen. Anne, het is een fantastisch verhaal. Maar je maakt het er niet makkelijker op. Maak ik het er niet makkelijker op. Voor de verslaggever die toch een jas <laughs> wil hebben. Ja. Wat doen we nou? Wat doen we nou? Als je kijkt naar wat er nu in de winkels hangt, heb je onwijs veel keuze. Ik zie... We zijn nu in een andere zaak. Ja, we moeten een nu... beetje harder praten, want hier is van die harde muziek. Ja, dat klopt. Ook uh... vaak, hè? Dat is zeker om de kooplust op te wekken of zo. Hoort het ook bij de herfst? winkelbeleving is heel belangrijk. Dat merk je in winkels ja. dat er geuren hangen, er is kleuren. Het is mooi aangekleed overal. Even een korte blik hier langs de rek, Er Daar hangt weer van alles. Daar hangt hier van alles, dat klopt. Um... Nou, wat je ziet is dat er heel veel parkerjassen zijn. Een parkerjas is echt een beetje zo'n soort buitenjas voor in het veld. Jaren 70. En wat je heel leuk ziet is dat er dus... oh, dat is een blauw jasje met een uh, ruit. Nou ja, dit is heel erg geïnspireerd op, uh, op uh, bergbeklimmers. Oeh. En je ziet dus dat eigenlijk een beetje het outdoor leven wordt eigenlijk naar de stad getrokken. Pas dat uh, bij de verslaggever? Uh, nou, dat denk ik wel. Het is best wel stoer eigenlijk. Het is eigenlijk heel erg... Uh, nou, je ziet hier ook bol bijvoorbeeld. Je ziet, uh, even, kijken filmen, de, even kijken naar de prijs... Deze is de 299,995. Jeetje mina, jeetje mina. Je ziet ook wel een, uh, een link naar, um, naar de jaren negentig. Ja. Je ziet veel korte topjes. Nou ja, ook wel veel sportieve opdrukken van die, van die een beetje honkbalachtige lettertypes. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar dan wel op hele vrouwelijke jurkjes bijvoorbeeld... Daar ja, zie je ook dat er best al ook een beetje gekeken wordt van nou vroeger was het toch wel echt heel fijn. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje, kijk ik, kom, ik ben geboren in 1984. Maar ja, dan zie je wel in, in de jaren negentig opgegroeid en nog steeds als ik de jaren negentig muziek hoor, word ik weer helemaal blij. Ja, ja, ja, dus dat ja, ja. zie je nu ook weer terug in het modebeeld. En als je nou naar een verslag even kijkt in een spijkerjasje? Dan denk ik dat jij bent blijven hangen in de tijd dat jij voor het eerst een spijkerjasje droeg. Dat was in de jaren zestig. Ja, maar... Dat is echt dramatisch. <laughs> John. Nou ja, als dat een hele fijne tijd is. Uh, bedoel, je ziet natuurlijk dat alle stijlen en trends weer terugkomen. Maar ik denk er helemaal niet over na. Nee, maar dat is dus iets onbewust wat, wat wij modejournalisten, trendwatchers, dus uh, signaleren. van dat mensen, uh, ja, uh, hoe je onbewust eigenlijk omgaat met kleding. Bedoel, je ziet nu dat skinny jeans uh, van die hele strakke broek zijn natuurlijk nu nog steeds hartstikke populair. Mm -hmm. En zijn ook eigenlijk wel een beetje tijdloos geworden. Maar je ziet dat er nu ook weer een keer uh, beweging komt. Waarin uh, broeken met uh, wijd uitlopende pijpen die komen, die komen de komende seizoenen weer heel erg ja, terug. Dat heb ik vroeger ook gehad. Ja, nou ik vind het heel leuk dat het weer terugkomt. En op die manier zie je dat eigenlijk telkens trends weer terugkomen, maar er oh, okay. wordt wel telkens een nieuwe twist aangegeven aan de hand van de tijdsgeest. Ja. Waar zien we een spijkerjasje Ja, Daar zie ik een spijkerjasje. Ja, is het wel een hersenspijkenjasje dan? Dat is gewoon een spijkerjasje zonder voering of zo. Dat is zult te koud, hè? Nou, maar je ziet dat er wel een warme trui onder wordt gedragen met de veehals en daaronder een bloesje. Dus dan is dat... Oh. Ik vind herfst is dus wel echt een seizoen waarin je laagjes draagt. Dat je ook inderdaad oh. extra laagjes moet. Nou ja. Dus laagjes dragen en dan kan je mijn spijkerjasje gewoon aanhouden? Nou, dat denk ik wel. Want wat dat betreft hoef je hem zeker niet weg te doen. Dan hoeft er helemaal niks gekost te worden. <laughs> wat een opluchting. Nou, ik weet niet of je met min 18 nog zo blij bent met je spijkerjasje. Laagjes, dat is het devies. Laagjes is zeker heel praktisch. En met een spijkerjasje uit de jaren 60 ben je zo hip. Zo hip. Als een kever. Zo is het. <laughs> Je hebt de herfst in met een spijkerjasje. Nou, zo kan het ook natuurlijk. Dankzij de tips van modejournaliste Anne Buijs. Meer informatie over haar op onze site deGids.fm. Er is een nieuwe plaat van haar uit. California Sounds. En ze toert daarmee langs theaters in Nederland. Straks praat ze mee over Fleetwood Mac... De Stevie N is hier. Het ja, is niet de meest inspirerende omgeving om uh, wat uit te voeren. Er zit één man en een paardenkop. En dat ben ik in beide <laughs> gevallen. Je moet vroeg uit je bed, maar je gaat voor ons spelen. Van California Sounds. Welk nummer? Everybody's lonely. I've got a lot of trouble on my mind And you've got a lot to know you keep far away from the darkness while i'm away from home oh yes the reckoning was signed to my name and i wouldn't want to find anyone else to blame my navigating seemed to be fading long before Needed a shoulder to cry on and I went knocking on the wrong door. Standing outside your window dreaming away. I don't mind the waiting but I hope the change won't stay. TV aan. je krijgt van mij een enorme ovatie, je hoort het niet, maar ik, in mijn hart echt klap ik met duizenden handen. Alsjeblieft, uh, everybody is lonely. Ik niet, maar goed, jij wel. En, en, en vele met jou kennelijk. En uh, we gaan daar straks verder niet meer over praten. Ook niet over je album California Sounds, maar we gaan het hebben over Fleetwood Mac. Yes. Voor dit moment bedankt. De Goedenavond, lieve mensen. Hartelijk welkom bij Creatief met Kurk. Thema voor vanavond is techniek. Hi, Peter. Welkom. Hi, Adam. Hi, hi. Welkom. Fijn dat je naast me zit. Peter, techniek. Een thema? Oh, nee. Dat dreigt een tekort aan beta's en technici in Nederland. Grote bedrijven als Shell plukken daar de vrangenvruchten van. Wat er misgaat en waar het beter kan, bespreek ik met Dick Benschop. Hij is president-directeur president -directeur zelfs van Shell Nederland. Meneer Benschop, goedemorgen. Goedemorgen. U zit op Schiphol. Hoe groot dreigen die tekorten te worden? Ja, we zien eigenlijk twee dingen tegelijk gebeuren. De komende jaren zullen er veel mensen met pensioen gaan. Ook bij Shell en andere bedrijven, industriebedrijven in Nederland. De babyboomers, die gaan uitstromen. En tegelijk zien we dat... Met name in het middelbaar beroepsonderwijs, de hoeveelheid meisjes en jongens die techniek kiezen, eigenlijk wat aan het dalen is. Het zat al op een laag niveau en het loopt eerder terug dan dat het oploopt. Nou, als je die twee elementen met elkaar vergelijkt, dus minder jongens en meisjes die techniek oppakken en meer behoefte op de arbeidsmarkt, dan gaan we naar een, een probleem toe. En merkt u dat nu wel bij Shell? Wij merken het dat met name bij de bedrijven die weer voor ons werken, dat daar het moeilijker wordt om goede mensen te hebben en voldoende mensen te hebben. Als er gebouwd wordt in Nederland op grote bouwprojecten, zie je al dat heel veel werknemers uit Oost-Europa en verder naar het Oosten komen, maar je ziet het ook steeds meer voor het normale onderhoud en dergelijke. We moeten voorstellen, op Pernis bijvoorbeeld de raffinaderij, er werken 2000 Shell mensen per dag, maar er werken elke dag ook ongeveer 2000 andere mensen voor ons daar. Dus ook al lukt het als Shell om... Mensen aan te trekken. We staan er als bedrijf altijd wel goed op. Mensen willen graag bij ons werken. Dat is niet voldoende. Wij moeten breder kijken. Toch zie je het aantal aanmeldingen voor universitaire studies... op het gebied van landbouw, natuur en techniek voor dit jaar... dat is al 20% hoger dan vorig jaar. Dan zou je zeggen, op dat gebied is er niks aan de hand. Daar gaat het goed. Hè? Je kunt ook zeggen, dat tien jaar geleden is die aandacht begonnen... ook in het VWO en het HAVO... richting HBO, wetenschappelijk onderwijs. Kies, kies exact... Jetnet-scholen waarin bedrijven, ook Shell, op school komen... samenwerken met leraren, leerlingen, laten zien, ontdekken wat het is. En je ziet dat die keuze op de middelbare school, op het VWO... voor het N-profiel, N plus T of N plus G... Uh, voor de ouders met kinderen, dat zie je toenemen. Yeah. Uh, dus dat is heel positief. Je ziet het nu naar de universiteit gaan. Hè. Die, die studentenstops vind ik eigenlijk een, een succes... in de zin dat uh, het geeft aan dat er belangstelling is. Ze moeten wel opgelost gaan worden, dus meer meer plaatsen, anders uh, zend je het verkeerde signaal uit. Dus daar zien we een positieve ontwikkeling, kan nog beter, kan nog steeds sterker. Maar ik denk dat het echte grote probleem, het beetje crisisachtige probleem, dat dat in het middelbare beroepsonderwijs op ons af begint te komen. En om uh, wat voor beroepen gaat het dan? Waar is dan een tekort aan? Gaat het dan om lasses, om metaalbewerkers, om machinebouwers of toch anderszins? Ja, in onze industrie, de procesindustrie, gaat het zeg maar op de mensen die in de controlekamer werken, dat, uh, die noem je process uh, operators. En uh, mensen die uh, de fabriek uh, runnen en onderhouden. De, de, de maintenance uh, technici, dus een uh, brede, breed opgeleide proces uh, technici en, en onderhoudstechnici. En die heb je niet alleen bij Shell, maar in veel meer bedrijven nodig. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog, nog andere soorten technische di disciplines waar echt een uh, tekort aan, aan dreigt te komen. Is dat wel een leuk beroep? Want uh, als, als verpleegkundige en BO uh, verdien je meer dan als proces operator, denk ik. En als machinist meer dan een olieboorder. Het, dit zijn vervelende vakken. Dit zijn geweldige vakken. Als je procesoperator bent en je komt in een controlekamer van Pernis langs... dan lijkt het of je in een cockpit van een 747 binnenloopt. Dus Er zijn veel misverstanden over het werk. Dat het vies zou zijn, dat is dus niet het geval. Je kunt er heel goed mee verdienen als je in Pernis in de ploegendin zitten zit en, je hebt 40 jaar gewerkt, dan kun je met een inkomen van, van, van keer modaal met pensioen. Dus dat zijn geweldige salarissen. De baanzekerheid, tegenwoordig natuurlijk ook belangrijk, die is, die is hoog. Dus wat, wat we vooral moeten doen, en, en daar zijn eigenlijk al onze inspanningen opgericht bij Shell is, uh, leerlingen in contact brengen met vooroordelen wegnemen. Dus we, we, we Voor alle, allerlei programma's brengen we Shell werknemers naar scholen toe. Yeah. Uh, en we brengen kinderen naar het bedrijf toe. om ze ja, Iets van die fascinatie voor techniek en ook die, die passie zoals die ook in de Shell mensen zit voor technologie en techniek om, om dat over te brengen. Ja, dat doet u ook. U werkt met Jetnet voor, voor HAVO en, en VWO. U doet de, de Shell Eco Marathon voor HBO en, en WO. U bezoekt inderdaad met basisscholieren de fabrieken. Maar ik, ik zie er niks bij voor VMBO's en voor MBO's. Schort er dan ook niet iets bij Shell zelf? Nou, we zijn uh, eigenlijk nu uh, de, de, het accent aan het verleggen richting MBO en, en, en VMBO. We zijn nu stageplaatsen aan het aanbieden voor, uh, voor mbo'ers. Uh, we zijn uh, bezig, want dat is toch een beetje een regionale arbeidsmarkt. Dus in Rotterdam met, met Albeda en het Zatkin uh, College. Daar wordt een nieuw college techniek opgericht. Er is een uh, process en maintenance college opgericht. Dus daar zie je steeds meer activiteit plaatsvinden. Het vmbo, daar moet wat gebeuren. Uh, uh, we beginnen met een programma wat eigenlijk afgeleid is van, uh, van, uh, van Jetnet. Technet, dat is dan speciaal gericht op uh, vmbo scholieren. En misschien komt er wel een Jetnet Junior nu, uh, waar je al op de basisschool gaat kijken om uh, jongens en meisjes met techniek in aanraking te brengen. En dan ook weer de leraren uh, op de PABO bijvoorbeeld zo. Dus er gebeurt heel veel. Nou, lastig van de week ook in het financieel dagblad dat er veel te weinig stageplaatsen zijn voor technische mboers in Eindhoven en de omgeving. En vandaar dat bedrijven daar zelf een vakschool gaan oprichten. Dat is het natuurlijk niet gek dat dat te weinig afstuderen op het moment dat je in een stage kan lopen. Ja, dat is ook weer een onderdeel van de economische problemen natuurlijk. Dat voor een aantal bedrijven, ook, ook, ook in de bouw en zo, is natuurlijk heel moeilijk om op dit moment stageplekken beschikbaar te hebben. Dus we hebben in het Rotterdamse met, met Shell en met een heel andere in, een aantal andere bedrijven in de haven afgesproken. Om dus wel een heleboel stageplaatsen voor mbo'ers beschikbaar te stellen. En daar in deze tijd ook niet op te, op te beknibbelen. En die krijgen ook wel een startgarantie, zelfs. Dus dat als je een diploma hebt, dat je in ieder geval op het bedrijf binnen mag. En dan gaan we kijken of het, of het lukt. Dus al dat soort dingen die, die, die worden ontwikkeld. En dat, dat is de kant die het bedrijfsleven ook moet doen. Dat je wel, ook als het economisch minder makkelijk gaat, dat je dan wel volhoudt in dit soort programma's ook. En als er nu niets gebeurt met die VMBO's, met die MBO's, hoe ziet u dan de toekomst? Nou, dan neemt die spanning tussen vraag en aanbod steeds verder toe. En. Uh, ja, op korte termijn los je dat nog wel op. Mensen blijven langer werken of er wordt meer overwerk of, of je gaat mensen ergens anders uh, vandaan halen. Maar als dat op den duur structureel heel langdurig een groot tekort blijft, dan gaat dat toch impact hebben op dat soort werkgelegenheid in, in Nederland. En moet je dan mensen van buiten inuren? Ja, maar kijk, als je een project hebt, uh, uh, dan, uh, dan gaat dat natuurlijk wel. Maar gewoon een, een fabriek in Nederland uh, uh, Pernis of Moerdijken runnen. Dat doen we natuurlijk gewoon het liefst met, uh, met Nederlandse werknemers. Uiteraard, we maar gaan we doen. de fabrieken richting het buitenland ook misschien, wellicht? Nou, dat soort grote fabrieken natuurlijk niet in één keer. Maar er zijn ook heel, heel veel bedrijven die dan toch weer afwegen. Gaan we nu in Nederland extra investeren? Gaan we hier wat uitbreiden of niet? En kijk je naar een heleboel dingen. En uh, een van de dingen waar bedrijven steeds meer naar kijken is natuurlijk, uh, is er voldoende geschikt personeel beschikbaar. U bent nu president-directeur van Shell Nederland. U heeft zelfs Alfa-studies gedaan geschiedenis en internationale betrekkingen. Is dat dan niet wat makkelijk praten, meneer Wenschop? Nou, ik ben met veel plezier in een prachtig technologiebedrijf terechtgekomen. Dus er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En uh, nou ja, de technologie uh, dat is ook nog uh, voor. Uh, ja, ik was wel een beta op school, maar uh, ik heb ik heb geschiedenis gestudeerd. Technologie was voor mij wel op te pakken. Echte ingenieurswerk. Als er iets kapot is, hoe moet je het re repareren? Dat, dat kan ik niet, maar over sommige technologieonderwerpen kan ik inmiddels wel meepraten. Of hij doet een dringend beroep op het onderwijs, met name op het MBO-onderwijs, om dat te gaan aansporen, meer technisch opgeschoolde, opgeleide studenten te Ieder, gaan Iedereen moet meedoen, van de overheid, de scholen, cultuuromslag, richten op de arbeidsmarkt. Bedrijven moeten het steunen, moeten er echt iets doen. Dan nog heel even het nieuws van afgelopen weekend. Uw internationale collega Peter Voser, hij is bestuursvoorzitter van Royal Dutch Shell, die sprak zijn teleurstelling uit over de schaliegaswinning in de Verenigde Staten. Kwam dat bericht voor u eens een verrassing? Nee, maar hij heeft het ook weer niet zo gezegd uh, natuurlijk. Hij had het even over de opbrengst van verschillende investeringen in Amerika. En daarvan hebben we al aangegeven dat die niet allemaal gebracht hebben wat ze hebben moeten brengen. Dus dat er ook weer onderdelen van wat je dan noemt de portfolio, je geheel aan activiteit in Amerika uh, verkocht wordt. Maar dat is nog wat anders dan ja, teleurgesteld En We zouden volgens schalugas. hem nog wel eens een keer voor verrassingen kunnen komen te staan met dat boeren naar schalugas. Nou, er wordt natuurlijk voor heel, voor heel vaststaand aangenomen dat er in heel de wereld heel veel gas zal zijn. Nou, potentieel is dat er ook wel, maar het moet wel bewezen worden. Dus hij zegt wel terecht van: pas nou op, je moet het eerst onderzoeken, eerst exploreren, zou in Nederland ook moeten gebeuren. En dan weet je wat je hebt en dan wordt het ontwikkeld. En dat duurt altijd wel even in de energieindustrie. Dus het dus moet, dat altijd moet eerst onderzocht voor... worden, hier ook in Nederland. Ja, voordat je het Voordat je precies weet hoeveel zit is er, het, is, het, is het voldoende winbaar, is het economisch winbaar. Dat zijn allemaal belangrijke vragen. Ik ben Schop, hij is president, directeur van Shell Nederland. In eerste instantie over het schijnende tekort aan technisch opgeleid personeel. En dan met name op mbo-niveau. Ik wens u een goede reis. Dank u wel. Dit is Radio 1. E. Het is bijna 1 minuut over half 12. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het betalingsplatform iDeal kampt met een storing. Mensen die op internet iets willen afrekenen bij hun bank via iDeal... krijgen een foutmelding te zien. En het is niet helemaal duidelijk of er nou sprake is van een technische storing... of van een hack. En die storing bij iDeal, zo wordt nu gezegd, duurt tot zeker 12 uur. Hoger opgeleiden zijn twee keer zo vaak slachtoffer van skimming of phishing. Dat is diefstal via gekopieerde bankpassen en achterhaalde creditcardgegevens. Volgens CBS kopen hoger opgeleiden vaker op internet en hebben ze meer te besteden. En vorig jaar waren in totaal 200.000 Nederlanders slachtoffer van identiteitsfraude via skimming of phishing. De orkaan Fito heeft in het zuidoosten van China zeker twee levensgeheids. Fito ging afgelopen nacht met snelheden tot 150 km per uur aan land. En die orkaan ging gepaard met extreme stortbuien. Op sommige plaatsen viel 290 mm regen. En de Nederlandse economie loopt achter op het gebied van groene innovatie... en is daardoor weinig toekomstbestendig. Bovendien is het energie- en milieubeleid in Nederland weinig consequent geweest. En dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een advies... En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velde, verkeersinformatie alleen over de trein van de NS. Dat klopt helemaal, Felix. Tussen Breda en Gielse Rijen rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Ook goed. Ja, doe maar. Maakt niet uit wat. Doen jullie maar aan die kant. Oh, wat heerlijk is dit. Dit is Radio 1. Dit is het programma Gids.fm. En hier is een compilatie van Fleetwood Mac Kids. Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood en John McVie... samen Fleetwood Mac. En vanavond staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Fleetwood Mac begon in 1967 als bluesband met oprichter Peter Green... en groeide na zijn vertrek uit tot een ongelooflijk succesvolle popgroep. En na al die jaren is Fleetwood Mac nog steeds onverminderd populair. Stevie N, u hoorde haar eerder met haar eigen muziek, is fan... net als popjournalist Cherry Klammers. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Gaan jullie vanavond naar het concert? Jazeker. Ik niet. Ik kan helaas niet. Maar ze komen volgens mij terug eind van de maand. Dus dan uh, probeer ik te gaan. Fan van het eerste uur? Uh, ja, eigenlijk wel ja. Fan vanaf uh, eind 1960. Ja. Of de eind jaren 60. Daar begon het mee? Met... Het begon met die, met die blues band die ze toen hadden. En, uh, met Peter Green. Met Peter Green. Het, uh, de Green Manalici en, en dat soort nummers. Oh Well. Dat vond ik echt fabelachtig. fabelachtig. Later is het een heel andere band geworden. Maar die vind ik ook... Enorm goed. Prachtige gitarist, hè, die Peter Green. Maar die Peter Green is op een gegeven moment vertrokken. Hij was toen nog een prachtige gitarist. Hij is, uh, daarna is hij gek geworden. En dat was ook het einde van, uh, van zijn uh, bestaan in die band. Hij is uh, doodgraver geworden zelfs op een gegeven moment. En uh, hij treedt nu weer op, maar het is geen schim meer van wat hij ooit was. In het begin werd hij, werd hij, zag hij allemaal uh, duivels, de demonen, zag hij in zijn hoofd. En uh, toen is hij gevlucht uh, tijdens een optreden ergens in Duitsland richting een commune. Oh ja. Ja, daar heeft die band sowieso al vaker last van gehad. Er zijn wel meer leden die zijn ineens eruit gestapt en uh, hebben aangehaakt bij allerlei vage religieuze groeperingen. Ja, dus, dan hadden ze weer een gitarist gevonden en die toerde een tijdje maar één die zei Tabé. Ja, Californië, ja, Danny Curran geloof ik, een van die jongens. Nou ben je al lang werkzaam in de muziekindustrie, Tjerk, bij platenmaatschappij als uh, journalist. Hoe vaak heb je die band zien optreden? Ja, daar heb ik even over nagedacht, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk een stuk of vijf keer zoiets. Het was uh, ook, uh, ik ben begonnen op, weet ik nog, 12 april 1977. En mijn allereerste ding wat ik moest doen voor de platenmaatschappij... was Fleetwood Mac. En die traden op in Ahoy... En uh, we hadden ook een, een dag waarbij ze in het uh, Okura Hotel in Amsterdam uh, allerlei uh, interviews deden. En ik moest daarbij assisteren. Assisteren als wat? Ja, als assistent perschef. Ik was, uh, hm. ik was uh, assistent van de perschef, dus ik was een soort klein perspromotortje. En uh, ik moest zeggen van, uh, nou uh, gaat u daar maar zitten en uh, dit interview is nu afgelopen en we gaan dit en dat doen. Maar dat was voor mij nogal een ingewikkelde bedoeling, want ik had het nog nooit eerder gedaan. En had je daar weer je beste pak aangetrokken? <laughs> ik weet niet meer wat ik zelf aan had. Maar ik weet nog wel dat we uh, s'avonds gingen eten met de hele band. Ergens in een, uh, een leuk restaurant in Kortehoef. En dat ze mij uh, in een uh, pinguinpak uh, hezen. Dat was zo'n heel dik uh, schuimelbare pak. Van, uh, jij ging in een pinguin... Ik werd, ik werd als een soort in een diepe gooi uh, ding werd ik in een pinguinpak gehezen. Dat was een heel claustrofobisch pak. Daarmee zag ik eruit als een pinguin. Het kwam van André van Duin. Die had dus een pop -pop -pop -pop liedje waarbij iedereen in een pinguinpak rondliep. En ik moest in dat pak gehezen, Moest ik een taart met daarop ook weer pingwins. Want het is het logo van Fleetwood Mac. Moest ik aan Fleetwood Mac aanbieden. En jij liet je dat wel gevallen. Ik moest wel. Het was mijn eerste dag en uh, dan doe je zoiets. Maar ik weet nog wel dat ik naderhand uh, in de auto op weg naar huis een knallende kopijn had van de spanning. Ja, dat wel. Ja. En waren ze aardig tegen je de Fleetwood Mac-mensen? Oh ja, heel aardige mensen. Ja. Stevie, en wat trek je zo aan in het geluid van de Fleetwood Mac? Uh, nou, vooral de liedjes, uh, de samenzang, uh, de warme sound van uh, Lindsay Buckingham, zijn gitaarsolo's die zo super simpel zijn, maar zo doeltreffend en goed. En ja, natuurlijk ook het hele, uh, je merkt gewoon, f, vooral Rumors was dan een plaat die ik, als, dat is eigenlijk de eerste plaat die ik luisterde. Ja, en, en dan die, al die verhalen erachter, dat ze het over elkaar hebben geschreven, dat is gewoon heel intrigerend. En uh, ja, die West Coast sound, dat vind ik gewoon wel heel tof. De muziek van Fleetwood Mac wordt nog steeds veel gedraaid. Hier ook op Radio 1, eh, Tjerk. Ik heb de indruk dat ook veel jonge mensen die muziek erg waarderen. Wat is dan de kracht van de band? Ik denk uh, inderdaad, als die ook zegt, die liedjes. Uh, erg melodieus. Uh, Fleetwood Mac is een van de weinige bands die iedereen eigenlijk wel leuk vindt. Of je nou uh, uh, uh, van klassieke muziek houdt of van metal. Maakt niet uit. Als dan heb ik het over Fleetwood dan, uh, Mac deel 2, hè? Ja, dan dus heb ik over Fleetwood Mac deel 2, ja. ja. Het, uh, het huidige Fleetwood Mac, laten we het ja. zo maar stellen. En uh, dat is, uh, die hebben met hun liedjes, met hun echte prachtige, doorzichtige, melodieuze popliedjes... spreken ze gewoon iedereen aan. Iedereen vindt het gewoon leuk. En ze worden ook wel de eerste supergroep genoemd. Hoe erg was het dan? Nou, ze zijn zeker niet de eerste supergroep. Ik bedoel, ik vind de Beatles nog wel wat superder groep. Nou, en... ze gingen met, met dure limousines en, en, en ik geloof ik oh, mijn eigen vliegtuig en nou, ja. dat soort dingen toch op stappen. Oh nee, maar dat was, die, die band dat was het schoolvoorbeeld van hedonisme. Het was uh, allemaal drugs en... Uh, Limousines en weet ik voor allemaal. Het, het was zelfs zo erg dat ze hebben, werd ik veel honderden miljoenen platen verkocht. maar Mick Fleetwood kregen dan voor elkaar om uh, failliet te gaan. Ja, <laughs> zo, zo, op zo'n grote voet leefden ze. Ze hadden zelfs hun eigen zuurstof tijdens hun optredens, toch? Dat ze dan tussen de liedjes door daaraan konden <laughs> hijsen. Ik weet het niet hoor, maar ja, jij ja, vertelt ja, dat. Ja, ja? ja, dat heb ik gezien in de documentaire. Dat was dan de gezondste druk die ze gebruikten. Ja, ja precies. En je had het erover dat ze ook een liefdesaffaire uh, in, in die nummers lieten terugkomen. Ja. Kun je, ja. kun je een paar voorbeelden geven? Uh, nou ja, uh, Stevie Nicks, Dreams, haar nummer één hit. Die gaat over Lindsay Buckingham. En dan Go Your Own Way van Lindsay Buckingham gaat weer over Stevie Nicks. Omdat dat, die twee elkaar gingen. Ja, dat was volgens mij tijdens Rumors. Dan probeerden ze nog een beetje bij elkaar te houden. Maar ze zei volgens mij de, de laatste dag van de opnamesessies, toen was het over. Toen was ze van, oké, okay, jij rijdt me naar huis. Ik pak wat vliegtuig, zoiets. En toen ging Stevie met een lid uit de band. Een ander lid. Ja, inderdaad. Ja. Mick Fleetwood. Ja, Bizar. En die mixed-fleetwood sodomieten daar ook weer, want die uh, ging weer met een, een vriendin ja. van Stevie vandoor. Ja. En daar komt het nummer Sarah vandaan. Als ik wel ben ingelicht allemaal. Dat klopt volgens mij. Het is, uh, het is allemaal niet bij te houden. Iedereen deed het met iedereen. Zelfs de vrouw van Lindsey Buckingham die ging nog even keer. Dus het was een, een beetje erg uh, De nieuwe vrouw van Lindsey Buckingham. De toenmalige vrouw van Lindsey Buckingham. Ja, Stevie. Buckingham. Maar wat kunnen we verwachten? De toenmalige vriendin van Lindsey Buckingham. Laat ik zo stellen. Die later vrouw werd. Wat kunnen we verwachten? Gitarist Li nee, Lindsey Buckingham, stellen, okay. werd, ja. wat, wat Gitarist Buckingham is, is net 64 geworden. Drummer Mick Fleetwood 66. Gaan die de boel nog op zijn kop zetten? Ik heb ze nooit live gezien. Dus ik ben heel benieuwd... Uh, hoe Jij hoopt is. dat ze nog een keer terugkomen dan na vandaag? Ja, ja, als het goed is, de 26e of 27e komen ze naar de Ziggo Dome nog een keer. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, ik heb geen idee. Ik ken alleen maar de, de clipjes van vroeger. En uh, mijn oom die vertelde dat hij in de jaren 70 keer was geweest naar hun show. En hij vond het toen niet zo goed. Hij vond het toen heel rommelig en scheelrug. En uh, dus ja. Yeah. Rumors, dat het was rommelig. natuurlijk wel het, het album. Hè? Uh, ja. En daarna is het nog geprobeerd om, uh, om, om door te gaan met dat succes-task. maar dat is helemaal geflop, geflopt. Nou, helemaal geflopt is natuurlijk een beetje overdreven. Want Tusk heeft ook nog een paar miljoen platen verkocht. Maar uh, inderdaad, ze hadden met Roemer hun piek. Creatief en emotioneel. En jij in zei de... rommelig, want je wilde aanhaken. Op nou ja, ik, ik, heb, ik heb de show in, in Ahoy gezien een paar jaar geleden, in 2009. En dat was, uh, dat was buitengewoon strak. Mm -hmm. En uh, er zijn twee... twee Bandleden die er voor mij uitsprongen. En uh, dat is uh, Lindsey Buckingham. Die echt die hele band uh, op sleeptouw nam. Hij is ook een briljant gitarist. Waar nooit iemand het over heeft. Maar het is echt yeah. ongelooflijk hoe die man kan spelen. En Mick Fleetwood zelf. Die ik uh, eigenlijk wel een van de allerbeste drummers van de hele wereld vind. Die man die heeft een soort swing. Die niemand kan evenaren. Mm -hmm. Dat bluesy en, ding ook wel. Dat vind ik wel heel ja. typisch. Dat ze eerst een bluesband waren. En dat Lindsey Buckingham is eigenlijk. Uber pop toch wel. Ja, Zijn liedjes precies. en dat matcht heel mooi. Ja. Ja, misschien is het die spanning die erin zit. of zo Die het, die het een extra randje geeft. of zo. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Want je had natuurlijk eerst de Engelse band. Peter Green's, Fleetwood Mac. Fleetwood Mac geheten. Want Peter Green was zo aardig om het te noemen naar twee leden van de band. Fleetwood en, en Mac. En, en daarna uh, gingen ze naar Amerika om daar succes te gaan behalen. En kwamen ze in Hollywood. En toen hebben ze Buckingham en niks ontmoet. Zo ging het. Ja. En toen werd het Fleetwood Mac deel 2. Stevie N, we gaan een uh, ja. nummer van je horen. Maar van, uh, van nee, niet van Mac. mij. Nou ja, van Fleetwood Mac dan. Ja. En, maar jij zingt het. En het is geschreven door Christine McVie... die niet meedoet aan de tour. Ze was wel in Londen nog even te zien op het podium. Nou, ze is er uh, in 1997 al uitgestapt. En ze was nu eventjes op het podium. Maar er zijn altijd van die, uh, van die dingen, van uh, die geruchten... dat ze weer uh, terug zal komen. Maar daar geloof ik niks van. Welk nummer gaan we horen van Fleetwood uh, Mac? I say you love me. Dus ik denk niet dat ze die gaan spelen. Nee. Maar ze uh, dus speel ik maar. maar. <laughs> Say you love me. Oh, ik moet nog even mijn gitaar inpluggen. Sorry. Ja, dat lijkt me handig, ja. ja dan horen jullie me ook. Dat is heel makkelijk. Je duwt zo'n plug erin en alles is hoorbaar. <laughs> see baby on a poor girl like me you know I'm falling falling falling at your feet I'm tingling right from my head to my toe so help me help me Just when I thought it was over You got me running singer-songwriter in Nederland. Weer, met prachtige, prachtige nummers op de nieuwe CD California Sounds. Daarmee gaat ze op tournee door theaters. Maar dit was een nummer van Christine McVie, van Fleetwood Mac, Say You Love Me. En als we dit op YouTube zetten, dan wordt het een hit. Hartelijk dank ook aan popjournalist Tjerk Lammers. En dan vertel ik nog even dat Stevie ook vanavond nog in de uit door zit. Inmiddels is Jan van de Putten binnengeslopen ja. en dat betekent een nieuwsflits. Ja, dat de Nobelprijs voor Geneeskunde gewonnen is door de Amerikanen James Rothman en Randy Shackman. En de Duitser Thomas Zuidhof of ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar hoe een cel in je lichaam zijn transportsysteem organiseert. En het Nobelcomité maakte de toekenning zojuist bekend. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2013 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to James Rothman, Randy Scheckman, and Thomas Sudhoff for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic, a major transport system in ourselves. Nobelprijscomité in Stockholm. En later in de week krijgen we nog natuurkunde, scheikunde, andere disciplines. En volgende week de Nobelprijs voor Economie. Voor het derde jaar op begint vandaag de Vegetarische Restaurantweek. Vara. Radio 1. De gids .fm. En die Vegetarische Restaurantweek is een initiatief van Vroege Vogels en de Vegetariërsbond. In zo'n 100 restaurants, verspreid over heel Nederland, kunt u een speciaal samengesteld menu eten. Restaurants kunnen zo hun creatieve vegetarische kunsten laten zien en deze met fijnproevers delen. En dan gaat het uiteraard niet om de standaard gevulde portobello of de omelet, want die kennen we intussen wel. Maar echt exquisite dingen. Maar welke wijn?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 En dan hebben we daarna twee gerechten van het menu. Dat is de stem van sous-chef, Helemaal niet belangrijk. Nee, nee. We beginnen met amuses die we eigenlijk standaard vegetarisch uh, houden. Dat is een uh, tomatencake. Wat zou was klaargemaakt bij dan Ja, hier? en wortel. Dat dus is toch ook wortel. een amuse? Dat is nog een amuse. Ja. Maar rode bietenkaspasio met een granité van dragon. En ja. er zit middenin, dat kan je nu dus niet zien, een uh, gel van limoen. Verrassing. Verrassing. Ja. Dat zorgt wel voor een beetje de spanning in het gerechtje.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 en kwark. Dat zorgt meteen voor een spannende spel van zoetigheid en frisheid. Daarbij komt een soort haksel van hazelnootjes, wat hazelnootolie en gele courgette. Wat is dat nou weer? Tempura van courgettebloem. Heb dus ik je, een het is al lang ja. geen soepje meer met alleen een nee, lepel. Nee, het is een kunstwerkje Rudolf. Een eerste slokje wijn geloof ik. Ja, eerste slokje wijn. We praten over een Nederlandse wijn met een Prachtige complexiteit, maar met een lage intensiteit. Want je kunt zich voorstellen, zo'n cousin soep met de gefrituurde de Bloem en alle andere ingrediënten, die hebben van zichzelf een wat lage intensiteit. Maar het geheel, het gerecht, verheft dat, en dan, komt, dan praat je dus over een grotere complexiteit. Oh, de intensiteit bedoel je mee, heftige smaak? Ja, uh... zoals een, ja, de heftige smaak. De Chinese rijst of een Indische rijsttafel ja, geeft ja, okay. veel meer. Woe, dat ja. je denkt van wat een smaak. Ja. En dit is juist het subtiele zoeken. Ja. En dat moeten wij nou ook doen.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 Sommelier Simon Veldman van restaurant Vermeer in Amsterdam... in gesprek met vroege vogel Zanet Paddemor. Vandaag is voor het eerst een nieuwe spot van een wasmiddel te zien... met Bram Moscovici in de hoofdrol. Nou, en? Hoor ik je al denken, maar... Er is kennelijk iets mee aan de hand dat bijzonder is met dat potje, Althans, dat vindt marketingman Charles Borreman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Een reclamespotje van uh, Moscovic. Daar kan bijna niets bijzonders aan zijn want we zien die man met de regelmaat van de klok in reclamespotjes. Ja, dat mag hij blijkbaar erg graag doen. Uh, moet wel teruggaan in de jaren negentig in de commercial voor centraal beheer samen met zijn vader. Even Abeltoorn bellen. Uh, de commercial Joyriding. Uh, in 2008 hebben we in, zien we hem in een Hestens commercial voor de, bij de fabrikant Hestens. In 2011 Leidse onderwijsinstellingen, wat weer een parodie was... op de Centraal Beheer Commercial uit de jaren 90. In 2012 ook weer voor L.O.I. Uh, en in 2013 is hij ook weer te zien in een campagne voor Fox TV. Met andere woorden heeft zijn bankrekening goed weten op te krikken. Ja, blijkbaar wel. Ja, hij moest nog vier ton uh, aan, de, aan de fiscus betalen... dus dat komt dan waarschijnlijk goed uit. Maar hij is dus nu te zien in een tv-commercial voor wasmiddel Robijn... en daar is toch wel iets bijzonders aan. Laten we er maar even naar luisteren. Ja, ik Natuurlijk een bepaalde reputatie, zeker niet van smettevrij. Maar ja, een vlekje is snel gemaakt, nietwaar? Ja. Dat nood ook nog zelf de was moet doen, ja, kan verkeren. Dat is eigenlijk precies wat ik nodig heb om het bevlekte blazoen weer schoon te krijgen. Zo niet, dan stuur ik een advocaat op ze af. En wat is er nou bijzonder aan volgens jou? Nou, als je deze commercial, dus, dus je ziet Max dus, uh, ja, die, die we krijgen een blik in zijn huis te zien. Bram, en, hè? Of Bram, ja. Bram, Bram, laat ik vooral Bram zeggen. Maar in ieder geval, het bijzondere is, als je naar deze, uh, naar deze uh, overigens vind ik, erg geestige commercial kijkt, dan lijkt hij gebaseerd te zijn op een parodie die Koefnoen in oktober 2012 al had gemaakt. Uh, waarbij je, uh, uh, toen nog was hij met Eva Jinek, uh, uh, eigenlijk eenzelfde soort commercial ziet. Gespeeld door Paul Groot en de Martine Sandifort. En uh, het is dus heel bijzonder dat een commercial gemaakt wordt op basis, denk ik, van een parodie. Terwijl het meeste andersom, is, Er worden wel parodieën. Gemaakt op commercials, maar andersom eigenlijk niet. Laten we even in die parodie kijken. Luister. Laat mij de was nou maar doen, want Bram die houdt zich vaak niet aan de regels. Die maakt het vaak veel te bont. Want door Bram zijn contacten vindt hij natuurlijk nog wel eens een paardenhoofd in zijn bed. Mevrouw Hinek, uw bewering is object en infam. En ik heb ronduit een pesthekel aan een vuile deken. Het blazoen moet gezuiverd. Ja. Er zijn nog veel voorbeelden te vinden van... Een, een, een parodie waar uiteindelijk dan een reclamespot op gemaakt wordt? Nee, ik heb er uh, nog het weekend echt naar gekeken. Maar je komt die eigenlijk, uh, kom je dat soort uh, voorbeelden niet tegen. Je ziet natuurlijk wel veel dat er bepaalde actualiteiten zijn. Waar dan door uh, reclame mensen snel op wordt ingehaakt. De bekende inhakers. We kennen dat nog van de dikke advocaat die in 2004 vonden wij allemaal een verkeerde wissel Bij het Nederlands Elftal met Arjen Robben. Hexona uh, haakte daar toen onmiddellijk op in. We hebben in het jaren negentig ook nog een prachtige commercie gehad met Frank Rijkaard. Of een uh, advertentie. Met Frank Rijkaard en Rudy Fuller. Eh, met echte boten krijgen ze weer aan tafel. Nadat ze elkaar in het gezicht hadden gespuugd. Met name Rijkaard in 1990. Eh, dus dat soort varianten komen wel voor. Maar een eh, commercial die gebaseerd is op een parodie eigenlijk niet. Hoewel, dat is wel weer grappig. De eh, Robijn commercial wel heel vaak geparodieerd wordt. Eh, Eva Jinek met Bram Mos Mos uh, Moskowitz, hebben we net al gezien. Of net al gehoord. Maar ook Jinek met Freek Vonk weer. Jan Wolkers. Toen nog met eh, Konijn doet de was bij. Maar in ieder geval... Het is een, op de een of andere manier een commercial die heel graag gebruikt wordt voor parodieën. We zijn gewaarschuwd. Charles Borman's. hartelijk dank. Surf naar de gids.fm. En graag tot morgen. Elke dag dat de politiek er hier niet in slaagt om een oplossing te bereiken, blijven mensen onzeker. Dit is de dag.